Dag deel 11, de la Crim. Afgepreid dat door Flywheel Schuyster en een Flywheel? nee, de heer Flywheel is er nog niet, mevrouw Watson. Nee, het is nog in de rechtszaal. Oh ja, natuurlijk, ja, het geval van uw man komt vandaag voor, hè. Oh nee, wacht even, hij komt net binnen. Meneer Fabio, heb hier mevrouw Watson aan de telefoon. Oh, heel goed, heel goed. Geef maar hier, want die had ik anders zelf moeten bellen. Hallo, mevrouw Watson, hoe is het met u? goed, mooi zo. Waar? Oh, uw man. Ja, nou, die zit voorlopig ook goed, hoor. Ja, vijf jaar voorwaardelijk, ja. Veel, zegt u? Ach, het is maar hoe je het bekijkt, hè. In vergelijking met levenslang is het een peulenschilletje, hè. Maar ik heb nog meer goed nieuws voor u, hoor. Ik trek tien procent van mijn rekening af. Nee, dat kan echt wel, hoor. Want ik had u per abuis 120% procent berekend, hè. Nou, tot ziens dan maar weer, hè. Dag, mevrouw Watson. Miss Dimple...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 En zegt tegen mijn assistent Ravelli dat hij straks begint met de hanglampen stevig in te pakken. Meneer Raffelli heeft het gezicht nog niet laten zien. Nou, die schrik houdt u dan nog te goed. Hè? Maar als hij komt, vertel dan ook maar dat u nog vijf dagen heeft om zijn vliegbrevet te halen. Want aanstaande zaterdag vliegt hij eruit. Oh, hij komt net binnen. Dag, meneer Raffelli. Dag, meneer Dippel. Hallo, baas. Weet je dat je weer eens een half uur te laat bent, Ravelli? Ja, ik kon er deze keer echt niks aan doen, meneer Flywheel. Ik ben van de trap gevallen. Van een trap? En daar doe jij dan een half uur over? <laughs> dat spijt me maar dat smoesje pik ik niet. Oké, okay, baas, vertel ik een ander smoesje. Ik ben te laat, omdat we thuis een klein geldprobleem hadden. Geldprobleem, meneer Ravelli? Ja, mijn kleine broertje had een stuiver ingeslikt. Oh, en wat heeft u toen gedaan? Nou, hij is de volgende week jarig, dus heb ik hem die stuivel laten houden. Ja, ja, genoeg gezwetst, hè. Ga liever mijn bureau opruimen. Dat heb ik gisteren al gedaan, baas. Hoe dacht je anders dat ik aan die stuivel was gekomen? Benne! Ravé, ik ga nu naar mijn privé kantoor. En als ik terugkom, wens ik jou aan het werk te zien. Ledigheid is de stuivels oorkussen. Ja, maar als u mij wel zien kussen, dan neem ik liever misdimpel. De duivel ziet niet zo zitten. Laat staan zijn oor... Ja, ik ben toch binnen. Ja. Ah, kijk eens aan, kijk eens aan. Precies, zoals ik het graag zie. Een klein, druk kantoor met allemaal vrolijke aarde. Als je het over de duivel hebt. Oh, uh, oh uh, nou ja, kijk eens, uh, excuses, maar...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 Van de gemeentelijke begraafplaats. Eh, uh, gemeentelijke begraafplaats? Daar woon ik helemaal niets. Nee, maar tegen de tijd dat ik jou die cheque stuur wel. <lacht> ik sta mijn tijd hier te verdoenen. Hé, hé. Kom je er ook achter? Tolibol. Tolibol. Zeg, hoor, ik iemand binnenkomen? Hij is alweer weg. Een of andere idioot wilde een stuiver voor zijn vrouw. Dat is toch redelijk? Zag ze er nog goed uit? Binnen! Ah, ah, meneer... ben je? I Staat u mij toe mijzelf aan u voor te stellen? Ik ben Bertram T. Bartwell. Ik neem aan dat u van mijn liefdadigheidswerk... en van mijn strijd tegen de misdaad hebt gehoord. Ja, al jaren hoor ik erover en ik word er doodziek van. Wel, wel, ja, ja, ik was vanmorgen toevallig in de rechtszaal toen u die belangende speech is die de jury uiteindelijk dit besluit om die schur schurk voor vijf jaar naar de gevangenis te sturen. <oriëll��ilROXA> Dankzij mijn speech <görainters> moest hij naar de gevangenis. <laughs> Wat een mop, zeggen. Ik stond de man nota bene te verdedigen. Ah, mag ik een vraag stellen, meneer Leivien? Nee, ik heb ook een... Bravo. <grijg> Welk dier houdt van modder, went tot graag rond in de viezigheid en eet alles wat er voor de mond komt? Ik weet het, Ravelli. Dat ben jij. <grijg> U had hem al gehoord. <grijg> <grijg> <grijg> <grijg> <Allerlei guy>. <grijg> <grijg> Meneer uh, Flywheel, mijn... De organisatie is van plan een intensieve strijd te beginnen tegen de georganiseerde ge ge misdaad in deze stad. En ik be bevoel dat u de man bent die ons kan helpen om al die kruiken, gangsters uit te roeien. Uit roeien? Laat ze lopen, dat geboefde. Goed gezien, Ravalli. Nee, u, heren, de eerste de daad die wij moeten stellen is de de de de deze stad verlossen van volksvrijheid en proeën. b Joe Kruik. Leeft. Hij, hij, hij houdt zich de laatste tijd rustig... maar we weten dat hij, hij, hij, hij de man is... achter de helft van alle misdaden in deze buurt. Ik heb me laten vertellen dat zijn... hoogmaat ho ho ho hier... ergens in de bu bu bu buurt moet zijn. bartel, ba ba ba je hebt de juiste man gekozen... Uh, in je strijd tegen dat geboekte. Uh. In deze stad is geen plaats voor...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 En zelfs die instanties weten niet dat ik gulle gullegever ben. Maar maar maar maar, maar, maar, maar, maar, ze zien toch uw naam op de cheque. Ja, ik ben zo bescheiden dat ik die cheques niet eens onderteken. Oh! Maar. ha, ha, ha! zo Iemand heeft een briefje onder de deur geschoven. Nou, zet die deur dan overeind en pak een briefje, meneer Dimple. Ja, nou, hier heb ik het, er staat op. Lieve hemel, het is van Krookliën en van Gangsters. Ja, ze hebben meneer Ravelli <tot> gekipt, net -tluster. ...onmiddellijk 10.000 dollar, anders wordt Ravelli vermoord. Vermoorden? Boevenpak. Wat gaat u doen, Flywheel? Nou, het hoofd koel houden, mensen. Ik ga u een brief dicteren, Miss Nippel, aan Big Joe Kroekeli. Beste Joe, bevestig de goede ontvangst van je briefje... ...der dato de vijfde deze, waarin je meedeelt Ravelli te vermoorden...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 De politie heeft er geen notie van dat wij hier ons hoofdkwartier hebben. Nou, waar zit die rebellie? In die kamer daar. Zit hij te eten? Dat doet hij al de hele week taartjes eten. Zeg, zou die advocaat die Vlaiwil nou eindelijk eens een keer met dat geld over de brug kunnen komen, chef? Hij is onderweg hier naartoe. En als hij nou wordt gevolgd door de politie? Hé, hey, slimpie. Die Vlaiwil is slim genoeg. Die weet precies wat voor goed voor hem is. Ah. en wat niet. Ah. En Geen zorgen. Oh. Zo. Nou. Ik ga nou eens even een gezellig babbeltje met die Ravelli maken. Oh. Waar is die? Zo. Zo. Zo, Ravelli. Zet jij dat bordje eens even weg? Eh, ik praat tegen jou. Ah, hallo, meneer Kroekly. Eh, eh, eh. Ga zitten en eet gezellig een taartje mee. Eh. Ik pas even. Ja, weet je wat het is? Ik zit er nou wel een week zonder vrouw... en dan kan ik niet blijven compenseren door al maar kletskoppen te eten. Dus heb ik net de pot Arnhemse meisjes op... Luister, jij eens. Doe ik? Zoetsmoel. We zijn heel aardig voor jou geweest. En weet jij waarom? Omdat als die flywheel niet heel gauw met zijn centjes komt opdraven. jij nog maar heel kort te leven hebt. Nou, voel me is goed gezond hoor. Weet je wat? Ik neem nog een moork op. Jij weer, hè? Chef, er staat een vrijer aan de deur. Ik hoop nee? dat het die flywheel is. Flywheel? Laat hem niet binnen voor ik al die taartjes heb verstopt. Breng hem hier naartoe. Oké, okay, chef. Hé, hey, mooie meneer, deze kant op, ja, hierheen, hierheen. Zo, Vlaarwil, ik ben blij dat ja, je... Nou ja, laten we nou de formaliteiten overslaan, hè, kroeklie. Meneer, ga je Ravelli ombrengen? Nee, hey, paas, moet ik nou echt het hoekje ombrengen? Geen paniek, Ravelli, ik heb alles geregeld, hoor. Je vrouw heb ik een afscheidsbrief gestuurd, ja, je vriendin heeft bloemen gehad. En ik heb een eenvoudige, maar gemoedelijke begrafenis uh, besteld, bij me? al. Ja. Ja, ja. Ja, ja, en er zijn acht volgwagens voor je familie, en er is een vouwfiets. Voor je vrienden. Ja, hou oh jij ja, dan maar eens een keertje op met je vlammenkulvleiwiel? Heb jij dat geld? Ik had eens het geld, hm? maar heb het allemaal moeten uitgeven aan Ravelli's begrafenis. Ik hey, moet u even spreken, chef! Ik kom bij je. Wat is er aan de hand, slim? Chef! Butch heeft net gebeld met de mededeling dat de politie ons op het spoor is. Wat? Ze weten wat een kidnapping is, ze weten ook dat u erachter zit. Volgens mij moet u zo snel mogelijk van die twee af en de pleiter maken. Jij hebt gelijk, Slim. Jij oh, hebt gelijk. Oh. Ik probeer er nog zoveel mogelijk uit te slepen en dan laat ik ze gaan. Oh. Luister, Fleerwiel. Vergeet jij nou even die tien flappen. Geef mij vijfduizend dollar en rebelli is vrij Kun je er geen drieduizend van maken? Oké, oké, drieduizend. Dat gaat erop lijken, hè. Maar, maar maak er nou nog maak er nou nog tweeduizend van. Dan zeg ik één hè. Huh? En heb ik het geld niet bij me, maar ik schrijf een schuldbekentenis uit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 Het houten jassenparriek. Ja, nou moeten we heel goed nadenken, Ravelli. Wacht, ik neem eerst een tompoes. Ja. Neem zelf ook wat, zeg. Hè? Nee, dankjewel, baas. Ik zit vol. Nou, steek er dan een paar in je zak. Ja, die zit ook vol, baas. Oh jee. Nog twee minuten. Oh jee, daar heb je die koekje al. Kom zeker de houten jassen brengen. Ik kan me niet voorstellen dat het lekker zit. Jij baas een houten jasje heeft. Nog twee minuten! Ik heb nog geen flauw idee hoe we hieruit moeten komen. Misschien heb ik een idee, baas. Stil, Ravel, ik kan mezelf niet horen praten. Uh, geen zorgen, baas, je hebt nog niks gemist. Uh, het is koud hier. Ja, het is inderdaad frisjes, zeg. Dat geeft de thermometer aan. Oh, daar heb je niks aan, baas. De ene keer staat hij op 20 en dan weer op 16. Oh. Is niet te vertrouwen. Deze staat nou weer op 15. Terwijl 20 een goede kamertemperatuur is. Oh, dan kan er wel op 20 zetten. Niet zo moeilijk, kei. Ik hou hier even, hè, een luze een beetje ervan. Ja, ben die pas op hoor, voor de gordijnen hè? Ja. Hé, hey, hé. Hey. Bas, Bas, Ze staan in brand! Kijk eens wat een vlammen! Hé, hey, hé! Hey, Koekie! Oh, wat je! Kan ik even telefoneren Ja, weet je dat ik gek ben? Degene wist al antwoord op mijn vraag. Kan ik telefoneren? Ja. En de politie dit adres geven, zeg! Dus. Ja. De politie wil nee man de brandweer. Ja, ik wil niet flauw doen hoor. Maar je huis staat in brand hoor. Ja. Wat, uh, uh. uh, wat spreekt u eruit? Brom, brom, slim, slim, kom hier. Wat is er aan de hand, je? Uh, slim, een, slim, sloem, water. Ja, doe mij maar een bultje. Ja, dan neem ik nog een, een stukje zand gepakt. Voor uh, de vlammen het papieren. Uh. Ook dan ken ik een liedje open. Brandend zand, zijn het verloren land. Maar het maakt je spaartjes zo... ja ja ai, ik heb die kraan hier even ophouden. Ach, grassen. Wow. Waarom nou, joh? Zolang jij de brandweer niet belt, moet er toch iemand moord en brand schrijven. Die... <skjak> uh, waarom zou je nog experts bij halen, baas De hele zaak staat dan toch al in de ving. <enforced> <Joelle> zet er aan op, Ravelli. Ik kan niet tegen die rook. <riset> ja, ja, je hebt gelijk, baas. Het wordt nou wel erg benauwd, hè. Misschien kun je je sigarenbeuk ook maar beter uit de canapé halen. Vlug, de gang staat ook al in brand te moeten maken. Dat we hier niet uitkomen, anders hoeft het niet meer. Heb gelijk, kroeg, We ja. moeten zo gauw mogelijk naar een veilige plaats. Want ik geloof niet dat we hier ons hoofd nog lang koel kunnen houden. Oh, dan ben oh. ik een goed plaatsje voor, Bas, Betten ja? ja? of anders hoe het kijken. Slim, slim. Slim, daar is de brandweer. En de politie. Renneman, man. Zorg dat je uit de handen blijft. Hierin, mannen. Dat geluid ik in die kamer daar. Kijk niet even aan tot daar de bovennemers zitten. Allemaal tijdens slim, gasten. Ja, ik ken ik me niet. Als ik deze stoor op pak en deze vork opzet, dan ben ik onherkenbaar voor de politie. En vleer wil en revalio. Ze zullen ons ook niet verraaien, want die weten maar al te goed wat er dan met ze gebeurt, hè, heren? Zorgen, Big Joe. En er persoonlijk op toezien dat jouw naam niet valt. En al die vallen, dan rap ik hem op en verstop hem zo lang. Oh, agent, agent. Mag liever dat je buiten komt. Wat wil je nou nog? Daar ja, ik wou u even voorstellen aan Emmanuel Ravelli...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 Jullie zijn niet lachbare heer Blind, als rechter verbonden aan de arrondissementsrechtbank hier ter steden. De zitting is geopend. Volgende zaak, graag. Volgende zaak, graag. Niet lachbare, op de rol staat de behandeling van de zaak Joseph Big Joe Crookley. Beschuldigd van kidnapping van Emmanuel Ratelli. De procedure kan geen. Nee, nee, nee, maar. Mag ik eerst nog wat zeggen? Wat is er aan de hand, meneer Bart? Uh, graag een uh, beurtje aan het begin van deze zitting namens het cdpt Het comité de burgerman tegen de georganiseerde misdaad, Niet waar? Zo, dat kan me floppen. uit. Gaat u verder? <coughs> nou, mijn organisatie. Die achter dit proces als een bevel stellen. Het bevel uit deze stad moet na afloop van deze rechtszaak weten waar het aan toe is. Daarom stel ik het bevel op om hier voor dit hoofd de te loven voor zijn dappere, nobele en inspirerende daad in <tie> Big Joe voor het gerechte dus, uh, leven.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 En wat dat je daarmee gedaan, baas? Meneer uh, Vrijwiel, ik moet u niet op dringend verzoeken verzoek te verzetten. Uh, meneer Aanklager, wil u eerst op tegenproken? Mijn bureau heeft het verzoek van het CDBTDGM gekregen... om de heer Vrijwiel deze zaak in handen te geven. De een en ander met het oog op zijn bijzondere verdienst... in de opsporing van verdachten. Ik heb mij daarhalve ter halver teruggetrokken. Dat uh, is duidelijk. Verdachte uh, Joseph waar is uw advocaat? Eh, ik heb van alles geprobeerd, edelagwaren, maar geen enkele advocaat wil mij verdedigen. Ik heb zelfs een honorarium voor 5000 dollar gebouwd je Wat? Een ogenblikje, edelagwaren. Ik spreek nu niet als vlijwiel de advocaat, maar als vrijwiel de mens. In iedere rechtbank, ook hier, heeft elk individu het recht <olduğunuz> op verdediging. <bridge> op juridische bijstand.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 Waar ben je geboren? Ik ben niet geboren. Ik had een stiefmoeder. Vertel uh, het je geboren, dames en Waarom? U koopt toch nooit een cadeautje voor me. Daar heeft hij gelijk in, Nederland, waren. Het laatste dat u yes. hebt gekocht... Was uw benoeming tot rechter? Ik zou deze opmerkingen dus niet op zijn plaats en is dus niet geplaatst. Maar wel, wil u eindelijk je leeftijd opgeven. Ik ben 28, Hubert Ik herinner een zaak met jou drie jaar geleden en toen zei je ook al dat je 28 was. Zo ben ik, hè. Als ik eenmaal iets heb beweerd, blijf ik erbij. Ja, dus. De dus schatens liegen altijd maar door, de lachbare. Ik stel dan ook voor dat alle aanklachten tegen mijn cliënt, de heer Kroekly...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 Ticht dat? Daar kan ik nog maar één ding doen, en dat is verdachte te wijspreken. Joseph Crookley, u kunt gaan. Nou, bedankt, rechter. Tot kijk, vlijwiel. Hé, hey, stoppen! Pak het, paste. breng je man met terug. Crookley, aanhouden. Wel nou, hij is vrijgesproken. gesproken. Hij nog vijfduizend dollar van hem. nee baas, hij krijgt van ons nog vijfduizend dollar. Nou, hoe kom je daar nou weer bij, Ravelli? Kijk, Crookley heeft tienduizend dollar in zijn portefeuille. Nou, en? Nou. En die portefeuille, heb ik. En zo heeft u weer geluisterd naar aflevering 11... aflevering 11 uit het speciaal in 1932... voor Groucho en Chico Marx geschreven Radio Vuitton, advocatenkantoor Flywheel, Schuister en Flywheel. En dat in de bewerking van Chris van Hoorn. Luc Lutz was Waldorf die Flywheel, advocaat van kwaie zaken... Pieter Lutz, Emmanuel Ravelli, zijn diefjesmaat, Maria Linders... Miss Dimple, zijn secretaresse. Verder hoorde u de stemmen van Walter Kromelen... Jan van Eindhoven, Jules Royaert, Alert van der Scheer, Bob van Tol en Jo Viesje. Technische realisatie Tom Prudon en Monique Stam. Productieassistentie Marga Oskamp. Regie Heron Muller, eindredactie Justin Paul.